Ja, Bart Somers, burgemeester van Mechelen. 1418, de musical gaat in première. Dat is voor u een, een grote dag, wellicht? Ja, absoluut. We zijn vandaag eventjes het, het broodwee van Vlaanderen en België. En dat is natuurlijk fantastisch dat de grootste musical die ooit gemaakt is, een, een indrukwekkend spektakel over ja, iets dat 100 jaar geleden gebeurd is, dat nog altijd in de hoofden van de mensen bestaat, dat dat vandaag hier in Mechelen kan plaatsvinden in de komende weken en maanden. Zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Ook op toeristisch vlak is dat natuurlijk een opsteker voor jullie. Meer dan 100.000 tickets zijn er verkocht, als ik me niet vergis. Er zijn nu al 120.000 tickets verkocht en dat zullen er waarschijnlijk nog veel meer worden. Want ik heb het geluk gehad de avantpremiere al te mogen zien. En het is een, een nooit gezien, indrukwekkend en aangrijpend spektakel. Dus ik denk dat er nog heel veel mensen gaan afzakken. En dan hopen wij natuurlijk dat ze ook even komen genieten van onze stad. Is dat nu eigenlijk een, een beleidsbeslissing om op cultureel vlak toch meer te wegen in Vlaanderen als Mechelen? Ja, we, we, we proberen dat. Mechelen is een cultuurstad en, en we proberen dat toch wel op, op in te zetten. Zowel toeristisch zitten we enorm in de lift. Mechelen is een stad die de voorbije jaren echt wel een, een opwaartse beweging heeft gemaakt. En als je dan de opportuniteit hebt om, om met zo'n musical eigenlijk nog meer mensen Mechelen leren te kennen, ja, dan mag je die kans niet laten liggen. Dat lijkt mij niet zo makkelijk, die oefening, omdat je gesandwiched zit, letterlijk, tussen Antwerpen en Brussel. Ja, dat is tegelijkertijd onze grootste bedreiging, maar ook onze grootste troef. Hè. We, we zitten tussen twee grote broers, Antwerpen en, en Brussel, langs de andere kant, zijn we ook de grote markt van, van die grootstad antwerp brussels En dus uh, ik heb altijd geloofd dat je moet inzetten op je troeven en niet te veel schrik moet hebben van concurrentie, want dan krijg je toch alleen maar slagen. En de voorbije jaren is dat aardig gelukt. Je heeft haar plaatsje wel gevonden op die as Brussel-Antwerpen. Oké, okay, dankjewel u wel Bart. Graag gedaan.